In Weert is een vrouw verdronken in een openbaar zwembad. Ze werd aan het eind van de middag gevonden op de bodem van zwembad De IJzeren Man. De 23-jarige vrouw uit Eindhoven werd gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. Het weer. Plaatselijk kan veel regen vallen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Is die, was, of was het nou de tweede? Ja, dat was de eerste jaar. zeg maar. Dan ben ik naar die bus geweest. Ja. En, uh, uh, ja. en toen heb ik toch. Uiteindelijk ben ik daar geweest en heb ik, daar, ik, heb ik toch uiteindelijk het toch altijd losgelaten. Want mijn ouders omheen en de boze wouden niet dat ik daar zeg maar, echt in ging. Zeg maar, in het geloof. Dus ik heb, niet, ik heb drie jaar lang zeg maar, strijd gehad. Hmm. Zeg maar dat vertel ik nog wel later. Maar zodoende dus, uh, ging het eerste jaar dus goed. was ik 17 op de school en uiteindelijk uh, ging, ik, uh, ging het niet goed.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 Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, het examen gedaan. Ik had daar zo'n hoofd in. ik denk dit wordt niks. Ja. dit is niks geworden, denk ik. Dit ben ik gewoon, wordt denk ik herkans. Ik moet het kunnen. Dus ik was in mijn woning ja. en de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. <laughs> Gefeliciteerd, yeah. Ja, dat was, wel, ja, was echt wel kind is, van kinderen van als ik dat, dat verhaal ja. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één jaar lang in het vierde jaar, gewoon niet geen Duits heb gehad. Ja. En toch geslaagd ben. gewoon. Omdat Jeet. ik voor mijn Duits gewoon doe. <laughs> dat is gewoon, daar dus wil ik de Heer ook voor danken. En ja, en toen was de tijd van de Gerdbach voorbij. En uh, ja, zo doen we, daar heb ik op school gezeten, dat was het verhaal van de Gert en Ook En uh, ja, en uh, ik werd ook wel uh, op een of andere manier door de leerlingen werd ik op een of andere manier wel gezien als een uh, ja,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 Ja. ja, toch anders was dan anders eigenlijk. Het hmm. je, maar ja, dat maakt, ja. Mij, maakt mij niet uit. Ik heb mijn examen ja. gehad en uh, ik ben er doorheen gekomen en uh, ja, daarom. En, uh Zo is dat eigenlijk. Ja. En uh, wat ben je daarna gaan doen? Je bent nu aan het werk, wat doe je voor werk? Ik, uh, daarna ben ik uh, na mijn -uh, uh, uh, uh, uh, college ben ik gegaan naar ben ik verhuisd van Zandvoort naar Beverwijk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 je houdt ook veel af Heel medie. veel. En oh, normaal ok. was dan, als, dan, als, als, als menig kind, zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook. Uh, uh, ja, eigenlijk. Hoe noem je dat? En. Uh, ja, ein, boilie, 넣ed, ein, uh, ja in, in vier jaar oud, vijf jaar oud. Weet je, ja. veel, heel baldadig. Een beetje. Een, toch een beetje. oppositionele gedragstoornis had ik. Een hmm. beetje baldadig. Een beetje uh, de grens opzoeken. En uh, uitdagen. En schel zin doordrijven. Gewoon altijd gewend om ja. de zin door te drijven. Nooit. Uh, een, altijd. Comprar, gewoon lastig. Ik was een lastig kind. En dat mm. wisten mijn ouders ook. Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ja. Ben ik ben ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, dat, dat, ik ben om een zesde, zevende...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 Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt, ja, echt ik heb nog steeds een keer beveel van gehad horen, dat ik steeds, het is een, nou, dat is echt een, dat is gewoon niet, ja, dat herinner ik me nu nog. Ja, niet ja een goede band. Ja, ja, zeker. En, en, en, en, en klopt. En ja, ik was wel klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar uh, het is wel, uh, ja, ja. Ja, het is wel een nare ja, ervaring, ervaring. ervaring. Ja, ja, was ja, ja, ervaring. Was ja ervaring. Ja, ja. ja. ervaring. Ik, ik was nog ik was bezig met een grote gevulde koek ik thuis. En ik weet dat mijn moeder iets tegen mij zei, en jongen, moest moet je wat vertellen. En ik voelde al als iemand tegen mij zegt, als je iets moet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 Ben ik helemaal ben helemaal doorgeschoten in was ik in de war geraakt. Ben ik wat medicijnen waren ook gestopt. Ook ben ik in een soort psychose terechtgekomen.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 en ik raakte me zo, en ik zat zo met, we gingen zo met, met z'n drie om, om elkaar heen, we raakten elkaar aan en gingen we bidden. En in één het, in het, in het, in keer begon ik gewoon in de tongen te bidden. Dennis, ik zeg, wat voor taal is dit? Ik denk, wat is dit? Zeg ik, het was geen Italiaansje. Het was geen Italiaansje, dus. ik begon in één keer in, in, in, in een taal te bidden, zeg maar, in de tongentaal te bidden. Dat was echt, het was gewoon echt zwaardig. Mm -hmm. En dat God mij, dat, uh, ja, gewoon heeft, ja. Uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. Het dus, de taal die dat God me ja, gegeven, ja, gegeven, he? gegeven heeft. Het gaat ook in de Bijbel genoemd.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 Ja, hoe is je leven nu veranderd?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 die, die, die, die, die, die, die, Gisteren stond ik op de grote markt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 Uh, om, om snel te groeien. Want ja, ik zie in jou een snelle progressie nou. Dat heb ik nog nooit in 26 jaar tijd dat ik meega, in het christendom, heb ik dat nog nooit meegemaakt. En Dat heb ik gisteren gehoord in de stond van Theo, die ook gezegd heeft dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Het ja. is zo die, zo, zo die effect. En, zo, zo, zo, en meerdere mensen zeggen ook dat ik... Uh, die, die, ja, die zeggen ook wel dat ik een echt een vurige, uh, uh, Ja, dat is voor de toekomst straks dan, maar dat ik echt een prediker wil worden, echt ook. Op, op, ja. Voor meerdere mensen, echt, dat staat een prediker ook. Mm. En echt het woord van God ja. wil, uh, ja, wil, word, ja, wil uh, uitbrengen.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 voor de, ja, dat ze zo zijn, dat ze zo, zo bemoedigend dat ze zo liefdevol en dat ze zo echt dat ze zeggen, bij mij echt bewogen zijn mij, dat ze ja. mijn tweede ouders zijn, zijn mij maar, dat ze echt een geestelijke ouders zijn ook dan wil ik zeggen voor bedanken dat ze me zo geholpen. en dan wil ik ook uh, jullie ook als bedanken voor dat interview ook en jullie ook bedanken ook voor de mogelijkheid ook die, die jullie geven ja. zeg maar ook om op straat te staan en dat jullie ook, zeg maar ook, bij mij ook mij ook helpen erin, en, ook mij ook, uh, en mij ook bemoediging over de, mij ook bemoedigen zeg maar ook en uh, ja. Voor jullie, veel bedankt ook. En, uh... Ja, je, ja. Je, we waren pas geleden eigenlijk bij jouw doop ook aanwezig. Ja, dat klopt. Ik, ja. kan je daar nog iets over vertellen? Want het was wel heel erg leuk. Ja, ja ik ben dus even kijken. Ik ben dus uh, twee weken geleden, of nee, ik even kijken, ja, nou, werd, uh, gedoopt. En dat uh, ging ook een strijd aan vooraf met mijn ouders. En, uh, en, uh, maar ik vind het toch prachtig eigenlijk dat. God, zeg maar, dat alles ten goede gebracht heeft. Want ik heb geluisterd naar mijn vader ook even. Gezien. Doe het nou maar niet nu, want als je straks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 voor de eeuwigheid ook, maar ook voor mensen te bereiken hier, ook voor mensen, ook voor mij, ook voor mij een gezegend leven te hebben, maar ook voor mij ook om mensen te bereiken, zeg maar, en ook om ja, ook om, om ja, gewoon ja, voorbeeld te zijn ook, in plaats van, ja, voorbeeld te zijn voor mensen ook, zeg maar. Ja, en dan ja, wil ik bij deze zeggen, ja. nou, hartelijk bedankt voor het interview, en ja, heel goed dat je hebt meegewerkt daaraan. Nou, geen dank, dat heb ik graag gedaan, zeker.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 Let's sing to the Lord Gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Yes.